De oud-militair werd in 2008 gearresteerd bij een wapendeal in Thailand. Hij werd gepakt door Amerikaanse agenten... die zich voordeden als Colombiaanse terroristen die wapens van hem wilden kopen. In 2010 werd bout overgedragen aan de VS. Commissaris Suzanne Baart stapt op bij Vestia. De woningcorporatie heeft grote financiële problemen... doordat oud-topman Staal voor miljarden aan financiële derivaten kocht. De raad van commissarissen wordt verweten dat er onvoldoende toezicht was...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 Dan nog het weer, het is helder en fris. Vannacht lichte vorst, morgenochtend zonnig, middags bewolkt met kans op regen. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster Astrid de Jong. Ik wens u vast een hele goede vrijdag. Ja. Dat, dus heb ik me de hele dag al op verheugd om dat te kunnen zeggen. Goede vrijdag en welkom weer bij Nachtzuster. Het programma dat draait om vragen en antwoorden. En het enige dat u hoeft te doen is bellen met een vraag naar 0800-1121. Mailen kan eventueel naar omroepmax.nl, Twitteren via apenstaartje nachtzuster. En er is ook een chat tijdens dit programma en die vindt u op www.nachtzuster.net. Maar het leukste is, als u even belt, kunnen we elkaar even spreken van mens tot mens. En uh, het hoeft niet over schepen te gaan. Sterker nog, het mag over alles gaan. Wat voor vraag u ook maar in uw hoofd heeft, bel even 0800-1121. <zappen> Ze legt haar goede handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, oh, zuster, blijft toch even bij me staan. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, system. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Nachtjuste, wat ben ik zonder al je zorgen? haal ik de morgen? Nachtjuste, doe iets aan de pijnen. Ik lig hier te beven.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. zusten, al ik de morgen. Nacht zusten, het Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zusten, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, al ik de morgen. Nacht zusten, niet Nachtzuster, even bij me liggen. Nacht zuster, Nacht moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, zuster, weet Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, haal ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzister, oh, oh, oh, de pijn, de pijn, de pijn, Nachtzuster van Doemaar was dat. Leuk. Uh, um, Henny Vrienden van Doemaar heeft deze week bekendgemaakt... wie er in oktober uh, allemaal met ze uh, in het Gelredome staan. Tijdens de uh, Sinfonica uh, in Rosso. En uh, dat zijn allemaal beentjes die in de jaren tachtig... Ja, de nederpop uh, uh, hoog hielden, zeg maar. Waaronder, uh, uit mijn hoofd zeg ik dan eventjes uh, de Frank Boeiengroep. Groep. Of Frank Boeien dan in ieder geval... En uh, klein orkest en nou ja, in ieder geval een en al nederpop dus. En het uh, Doe Maar is er ook en dat lijkt mij dan toch het belangrijkste. Ik benieuwd of ze ook nachtzussen spelen. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. Doe dat ook vooral. Jo, goeienacht. Goeien. Hallo, hoe gaat het? Hallo, lekker Astrid. Heel gelukkig. gelukkig. Nou. En heb je lekker geslapen vanmiddag? Nou, het hield niet over. <laughs> <Dat> <laughs> maar was... ik doe van die pilotenslaapjes, hè? Zo even vijf minuten en dan kan ik er weer helemaal tegen. Ja, maar er lopen de kinderen om je heen. Ja, ook dat, inderdaad. En het huishouden, het wordt allemaal zo stoffig en zo. Ja. Vooral met die regen. Is dat zo? Wordt het stoffiger met de regen? Oh nee, het wordt natuurlijk allemaal viezer met de regen. Ja, goed, maar waar belde je over, Jo? Uh, ik heb een leuke vraag. Oh, leuke ook, ja? ja dat is inderdaad leuk. Nou. Als je een uh, plastic iets openmaakt, dus van een verpakking, bij wijze van spreken van vruchtenkoeltjes, ja. dan blijft het plastic aan je vingers hangen. Ah, ja. Ja, ja. Ja, want dan... Nou, je weet wel, die zitten per drie verpakt. En dan, nou ja, het is moeilijk openhouding. Dus dan ritje, dat, dat strookje aan de achterkant ritje open. En dan wil je het weggooien, dan hangt het dan je vingers vast. Oh, maar wat, wat eet je dan, dat er maar drie in zitten? Ja, nou ja, moet je horen, er zitten er wel vis in een pak, maar ik eet er maar drie tegelijk. Maar wat eet je dan? Nou, dat zijn die vruchtenbeschietjes. Van die sultana's. Ja, zoiets. Oh, ja. Goed, en, en dan maak je die open en dan blijft het plastic aan je vingers kleven. Ja, en, en dan haal ik die, die strip, haal ik er dan achterkant af. Ja. En dan wil ik hem weggooien. Ja, dan haal ik die aan je vingers. Dan mo <laughs> moet ik al mijn elleboog erop zetten van mijn andere hand. Om, om, om de, dat stukje plastic eraf te krijgen. Het is verschrikkelijk, hè? Dus jij loopt nu door het huis met 16 van die verpakkingen aan je vingers? Ja, inderdaad. Valt ook wel mee, denk ik. Nee, zijn er wel meer van een zakje van roersoep, precies hetzelfde. Dan blijft het gewoon, als ik statisch ben, dan heb je best kans van dat alles anders blijft plakken. Ja, maar dat, nou zeg je het zelf, dat komt inderdaad doordat je statisch bent. Ja, nee, maar... Ja, met andere dingen, dan blijft het er niet aan plakken. En waarom plastic wel? Ja, en waarom plastic wel? Oh, dan gaat er straks iemand een heel ingewikkeld verhaal over moleculen ophangen. Maar als jij het maar begrijpt... Ja, maar ook dus precies hetzelfde met deukjes in een golfbal. Uh, nee, volgens mij is dat heel wat anders. Ja, maar die vraag heb ik al twintig keer gesteld. Waarom de deukjes in een golfbal zitten? Ja, maar ja. Dat is... Ik heb wel e-mailtjes gestuurd, ik heb wel golfballen naar je toe gestuurd. Heb je golfballen naar mij toe gestuurd? Ja. Die heeft Jan slachter de baas van Omroep Max, dan achtergehouden, hoor. Ja, helemaal niet, want bij computer... Wat? Oh, oh, de plaatjes van de golfballen. Ja, ik denk, jij hebt gewoon een uh, fysieke golfbal opgestuurd met de post. <lacht> Dat is nog lastig, die past volgens mij niet in de brievenbus. Nee, die, die gaat niet door het gleufje. <laughs> nou ja, dan nemen we die meteen ook mee. Waarom er deukjes in een golfbal zitten. Ja. Ja, als je ja, dat eigenlijk wil al, weten. Sorry, maar in alle ballen zitten geen deukjes. En in, in de golfbal zitten wel deukjes. Ja, maar je slaat natuurlijk niet tegen alle ballen met een... Uh... Met een ijzer ding. Ja, oh. hoe heet zo'n ding? <laughs> een club. Met een club. En je slaat hem ook niet van de T af. Nee. En je hebt ook geen, uh, geen de bunker. Ja, nou, zover gaat mijn uh, golfkennis niet, Jo. Ja, jij wel, ik hoor het al. Goed, ik, uh, waarom uh, kleven plastic zakjes aan je vingers en, um, en andere dingen niet, moet ik dan even meenemen. Want anders bellen mensen en zeggen, ja, oh, statische elektriciteit. En waarom zitten de deukjes in een golfbal? Nou, ik hoor het al, het eerste uur kunnen we vullen met jou, Jo. Ja, ja. Dankjewel. We hebben weer een leuke e-mails naar je toe. Ja, altijd welkom, hè, met al je, alle, alle poezenplaatjes en dan weet je wie het is. <laughs> nee, dan weet ik. Nou, als ik Jo zie staan, weet ik het al wel hoor, Jo. Goed zo Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dag. 0800-121. Uh, Timo. Ja, hallo, met Timo. Hallo Timo. Hoi oh, Astrid. Ja, nou, ik ben er heel snel doorheen gekomen bij jou. En nu was het bij Casalona weer een druk. Ja, het is toch ook wat, hè? Het is, het is nou helemaal andersom. Nee, maar ik hoorde dat jij probeerde Casaluna te bellen. Ja. En uh, dat je nog iets over schepen en boten en zinken ja. en Zweden en uh, water en zo wilde vragen. Ja, ze hebben het opgeschreven. Ja, de, de, de, als ze we ooit, we ooit weer een uitzending uh, maken erover, <lacht> ben je de eerste die gebeld wordt. Ja, maar nu, nu kwam ik heel snel bij jou erdoorheen, terwijl jij anders altijd razend en druk bent. Ja, maar ik zei nu, zei ik van, ah, die arme Timo, joh, die heeft nou uh, tien minuten <lacht> dat gewacht. Ik zeggen. Ik nee, vond... maar ik krijg alles in gesprek en nu krijg ik uh, gaat hij gewoon over. Ja, er komt er een storing geweest bij Vodafone. Ja, dat helpt. En nu doet alles het weer, ja, of mooi. zo. ik klets ook maar wat. Wat kan ik voor je doen, Timo? Ja, ik heb een vraag naar aanleiding van vandaag. Ja. Ik zat bij mijn ouders en ik zat met mijn moeder mee te kijken televisie, want die is natuurlijk de baas over de afstandsbediening. Ja. En toen zat ik een stukje bloedverwanten te kijken. Ja. En daar zat, was een meisje dat was zwanger en die kreeg weeën. En die moest dan puffen om de pijn te verlichten. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, hoe werkt dat nou eigenlijk... dat als je puft, dat de pijn minder wordt überhaupt? <laughs> want, want, want wat, wat gebeurt er dan in je lichaam? Komt die pijn dan niet binnen of zo? Of komt die niet omhoog? Of? Volgens mij, ik dacht altijd... Ja? Dat ik, ja, ik ben een paar keer in de situatie geweest... Oh, ja, dat ja, ze ja, zeiden, kinderen, dan puffen! Hey, ja. En uh, ik dacht dat het een soort placebo-effect was. Oh. Omdat je namelijk... Het doet zo pijn, Timo, een baby ja, krijgen. ik geloof het... het op je woord. Oh, het doet zo pijn. Pijn. Maar dat je dan... als Dan zeggen ze tegen je, moet je puffen. En dan ga je je concentreren op het puffen. En dan vergeet je... Nou, dus me, be, bij mij werkt het ook niet. Nee? Nee. Maar het, ik, ik, ik vraag het me af. Want als ik nou meteen stoot bijvoorbeeld... Ja, je, dan, je dan moet je puffen. Dat doet ook verschrikkelijk veel pijn. Maar Timo, echt, geloof mij... Ja. Het komt niet in de buurt. Nee, dat geloof ik wel. Want, want als ik af en toe zou in een film of bij een documentaire... Ja. Uh, meisjes zie scheel of vrouwen, dan, ja. dan ja, denk ik van nou liever jij dan ik. Het is nog veel erger. Maar, maar stel nou nee. voor dat ik meteen stou, dat doet ook best wel pijn. Nee, is het is niet zo dat dat maar... gewoon een, een, een walk in the park is. Ja. En als ik dan ga puffen, uh, wordt dat dan ook minder? Nee, ik, ik probeer het even terug te halen. Maar het, is, uh, het heeft ook met ademen te maken. Hè? Dat als je zo verschrikkelijk pijn hebt, dat je vergeet adem te halen. Ja, ja. Dus dat je gewoon je ademhaling op gang houdt, zeg maar. Ja. Dat denk het bewust ik. te doen. Geloof ik. God, wat een goede vraag. Nou, ik weet wel dat als ik mijn teen stoot, dat ik dan de neiging heb om te gaan vloeken... Ja, dus dan, dan kun je dan, beter puffen. Dan, dus dan adem je wel. <laughs> In ieder geval uit, zeg maar. Ja, één keer. Ja. Maar het zou het helpen, denk je, als je je teen stoot, als je dan zou gaan puffen, zou je dan hetzelfde effect optreden als bij. Ja, ik denk het wel. je? Ja, want het is alleen bij je teenstoten is het heel even. Je weet, als je je teen stoot, ja. dan kun je bijna tegen jezelf zeggen van... oh, dit doet nu heel erg pijn. Maar over twintig tellen gaat het weer. Ja, twintig tellen, dat is heel lang, hoor, als je heel er erg pijn hebt. Ja, dat weet ik. Maar, um, maar hoe uh, werkt het? Ik bedoel, er gebeurt er iets met je zenuw of zo. Of, of, ja. Er gebeurt er echt iets fysiek met die pijnprikkels. In je lichaam, zeg maar, die, want die gaan langs de zenuw omhoog, je ze in. Ja. En heeft die ademhaling daar effecten op dan? En hoe dan? Ja, ik begrijp je vraag. Ja, oké, okay, nou dat was het. Nou, het, het ook... Ik weet het niet, maar als je pijn hebt, dan helpt ontspannen ook, hè? Dus misschien dat het daar nog iets mee te maken heeft, dat, het, dat dat puffen je helpt te ontspannen. Ja, maar wat gebeurt er dan fysiek als je ontspant? Krijg je de neiging om je spieren samen te trekken als je pijn hebt, als verzet, zeg maar? Ja. Ik zit te denken, ff, ff, wat doet het? Ff, ff, ff. Ik weet het niet. Ja, ik zit het tegen elkaar te puffieën? <laughs> <laughs> ja, nou ja, goede vraag. Nee, misschien dat, ja, ja, ik weet het niet. Misschien, ja, ik weet het niet, inademen, uitademen, dat dat verstopt. Ja, daar, dat, daar heeft het mee te maken volgens mij. Met inademen of met uitademen? En nou, dat, dat is uitademen. Gaat het om het uitademen of om het inademen? Het gaat om het uitademen, Ui. maar volgens mij om, om je te uh, weerhouden om heel erg uh, dat te doen, de hele tijd. En dat is dan weer inademen. Weet ik veel. Ik heb nou, het ook ja, maar drie jou, keer meegemaakt. Ja, je het niet, zei je. Nee. Okay. Maar het is gewoon zo'n belachelijke situatie. Maar ja, laten we daar dat alsjeblieft. Gehoedvend. Met puffen ja, ja nou, nee. Nee, in La masse in ja ook. precies van die van die van die zwangerschapscursussen ja, had dat had toch? ik moeten doen dat heb je niet gedaan nee ook niet bij de tweede. Het klinkt ook een beetje beschuldigend nu. Nee, bij de tweede dacht ik. Ik weet niet hoe het werkt. Oh ja, het is gewoon pijnleiden. Maar dat is dus niet zo. Maar uh, nee, ja, nee. Nou, nee. Uh, waarom, ja. Waarom, waarom helpt puffen tegen pijn oeh. bij een bevalling? Goeie ja, vraag, Timo. Ja, ja, ja, ja, ja okay. hoe, dat vraag ik ook. En okay. wat en waar nou, en waarom ja. en, en met vrouwt wie vrouwt. en hoe vaak. en Ja, ja Altijd niet Oké, okay. okay. dankjewel. Graag gedaan. Doeg, hey. 0800-1121. Eh, uh, Erik. Of, um, Nee, Joke. Ja, hallo. Goeien hallo, nacht. dag Joke. Had je niet gedacht zo gauw antwoord te krijgen, hè? Oh, je hebt antwoord? Ja, natuurlijk. Kijk. Ik N heb... Uh gestudeerd als kraamverpleegster, nee. niet kraamverzorgster, maar verpleegster. Dus eerst je A-opleiding en dan een jaar in de kraam... en zelf bij bevallingen assisteren. En dan zag je al die vrouwen in paniek raken. Ja. Toen trouwde ik daarna en toen kreeg ik zelf een gelegenheid... om een cursus pijnloos bevallen te doen. Oh. En dat ging zo, ik heb inmiddels vijf kinderen gekregen. Oh. En, maar dan weet je dat die bui bloed nodig heeft, die spier... die dat kind uitdrijft. Hè? Dat wordt je rationeel allemaal verteld. Kijk, dat kind zit erin, dat moet eruit. Ja. Op een gegeven moment zorgen de hormonen... voor die... Uh, uh, toestand in die spier dat hij het wil uitdrijven. Net als dat je ontlasting krijgt. Dan krijg je die, die voorbehandeling, zeg maar. van die baarmoeder door die hormoonverandering. En dan moet dat kind eruit. Maar die spier heeft hartstikke veel bloed nodig. Wat doen de meeste mensen? Ze denken: Oh, dat gaat zeer doen. Ja. Ik moet. Uh, uh, uh, uh. En dan gaan ze heel. Typisch ademen of hyperventileren, sommige raken Westen, Allemaal heel erg jammer, want als mensen weten wat, hoe het werkt dat die spier bloed nodig heeft, dan moet je je hand maar eens op je buik leggen en dan moet je maar eens uitademen. Dan kan je die buik naar binnen drukken. Terwijl die dus die wee heeft. En dan stuur je dus het bloed naar de baarmoeder toe. Zodat die voldoende voedsel heeft. Tegelijk ben je heel bewust bezig met de baring. Je bent een kind op de wereld aan het zetten. Dat is een geweldige klus. Ja... En dan moet je je zelfbeheersing bewaken. Ook als een verloskundige bij mij ging zitten kletsen... zei ik, sorry, ik ben hier belangrijk. Uh, we gaan met elkaar puffen. Ik ga zorgen dat ik de boel beheers. Ja. En ja. om dus te beheersen dat het niet... Uh, uh, je weet zelf wat je net zei, ik had er niks aan. Uh, dat het je niet overvalt, dat het je niet overkomt... dat je niet in paniek raakt. Uh, wetend dat die spier... Bloed nodig heeft dat jij dat met je, met je buikwand en eventueel met je hand op je buik kun je dat pft, bij het uitademen, die buik weer naar binnen. Eh, met kleine puffjes om hyperventileren te voorkomen, want hyperventileren ga je doen als je heel diep inademt. En heel diep zucht en heel snel, dan, dan raak je buiten westen. Dus je moet wel oppervlakkig blijven puffen, maar tegelijk je buikademhaling flink intact houden. En dat werkt als een speer. Ik heb vijf, nou, pijnloze bevallingen gehad. Ja, nee! De uitdrijving. Echt waar? Even. Ja, eerlijk. En bij de uitdrijving was het even... Dan zei de verloskundige, hoeveel weeën wilt u? Eén of twee? Ik zeg, nou, als het met één kan, liever één dan twee. Maar ik zeg, misschien is twee beter Dan doe het ietsje rustiger aan. En zo kan je de hele boel blijven beheersen. En daar oefen je het tenslotte voor, als je die zwangerschapsgymnastiek hebt, samen puffen. En als je dat dan goed beheerst, dat wordt tegenwoordig vaker heel goed gedaan met man erbij, zodat hij ook snapt waar het om draait en dat hij weet dat hij nodig is, ook bij dit proces. Ja. Dan uh, is het heel prettig, dan voelt een vrouw zich gesteund. Hij moet ook niet met die verloskundige gaan zitten babbelen. Nee. Uh, hij moet aandacht geven aan zijn vrouw, nat lapje, even vast. <laughs> komt er weer een en daar gaat hij weer en dan beheers je de situatie maar en... en nou heb ik het over een normale bevalling hè want als er nou zeg maar problemen aan de knikker zijn. Wat het ook is, zoals bij mijn dochter, morgen viert ze haar, de verjaardag van haar dochtertje. Maar ze belde vanavond nog op, mama ik zit de weeën weer weg te puffen in gedachten. Want bij haar ja. lag het kind verkeerd met een nekligging. Oh. En dan heb je wel een probleem, dan kan je puffen wat je wil zolang de uitdrijving er is. Of de, de, de, de weeën er zijn, dan gaat dat goed. Maar als het er eenmaal... ...uit moet en het lukt dan niet, ja, dan heb je echt een probleem. Ik bedoel, ik heb het wel over een normale bevalling. Ja, ja, oké. Okay. Maar dat is de reden. Nou, het is inderdaad heel snel uh, een antwoord op de vraag, Joke. Ja, Wat goed. Ja, dan is de kind er maar uit. Maar heel even, <laughs> hebben we dat ook weer gehad. Maar heel even, want ik hoor jou zeggen... ...ja, je moet de ademhaling een beetje, uh, uh, of een beetje beheersen... ...en ik heb vijf pijnloze, bev vijf pijnloze bevallingen. Ja, nou, maar dat verschilt ook per vrouw. Want ik wil ja, gewoon... Nee, maar ik wil niet, jokken, want ik, ik vind, vond het nee, ik zelf verschrikkelijk. Nee, dat zeg ik ook. Nee, maar ik wil niet dat er straks uh, jonge moeders zijn... die denken van het ligt aan mij dat ik het toch... ik heb het verkeerd gedaan. Het verschilt ook. Ik wil ook. alleen maar dit zeggen, ja. dat het heel erg helpt. Ja. Dat wil ik erbij zeggen. Ja. Heel erg helpt als je weet... Hoe het hele proces zich voltrekt en wat er gebeurt en wat er nodig is. En dat het geen paniek wordt. Dat je weet dat je bepaalde dingen kunt beheersen. Maar tegelijk zeg ik, als er dingen gebeuren waar je geen vat op hebt. Waar je niks aan kunt doen. Waar je ook niks aan kunt veranderen. Dan helpt het nog om dit principe te uh, ja. Om je een beetje op te concentreren sowieso. Ja. ja, maar daarom zeg ik niet, oh nee, helemaal niet. En ik zal ook niet zeggen dat een bevalling even een, een peulenschilletje is. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk, ja... Nou, laten we zeggen dat ik het dan getroffen heb. Ik heb dan hele goede bevallingen gehad. Maar bij de eerste raakte ik ook in de... pan. Ja. Ik denk, wat krijgen we nou? Helemaal bibberen, helemaal bleu, bleu, vliezen breken. Ik denk, oh jongens, nou moet ik toepassen wat ik geleerd heb. Want de eerste keer is natuurlijk ook even schrikken. Ja, nou de derde keer ook, maar dat, vers dat verschilt ook weer. Nou, mijn buurvrouw heeft de vijfde keer nog een, een, een keizersnee gehad. Ja. Met andere woorden, het is allemaal heel individueel. Het is heel... Maar ik leg wel even uit hoe het precies in elkaar zit. Hartstikke goed, joken, dankjewel. En succes met je uitzending. Erg leuk. Ik luister altijd. Maar nu Be ga ik even slapen. Want ik moet morgen vroeg naar de verjaardag. Oh ja, dag, dat is ook belangrijk. Weltrusten, Dag, Joke. Dag, en het hoor. is het allemaal waard, hè. Oh, het is het zo waard. Want oh, wat zijn ze dan lief, die kleine babytjes. Isn't she lovely? Licency Lovely van Stevie Wonder. 0800-1121 met nieuwe vragen. Of een antwoord op die andere vragen die nog openstaan dan nu van Jo. Namelijk uh, waarom plastic zakjes uh, of plastic verpakkingen... aan haar handen blijven kleven. En waarom er deukjes in een golfbal zitten. 0800-1121. Erik. Hallo Erik. Nou, uh, ja. ja. Ik had een vraag over zout. Kijk. Nou, um, kom maar door. Op het moment, um, je van het is zeezout. Oh. Er is op zelfs in Amsterdam een Amsterdammer winkel die alleen nog maar zeezout verkoopt. Echt waar? Ja, en, die, en je kan het niet zo gek bedenken. Ik heb zelfs in de keuken zeezout uit de Kamark. Je hebt zeezout uit Kreta, Je hebt zelfs zeezout Hawaii. <laughs> en uh, ja, een normaal mens gebruikt geen jozozout meer. Dat goedkope... Oh. Van, de, van, de, van dat simpele strooisout uit de potje. Juist. Dat is wat is dat de laatste denken? Ik denk van, nou, iedereen weet eigenlijk dat dat kan, want ik las een stuk over de Middellandse Zee. Ja. Dat dat eigenlijk een soort open is tegenwoordig. Hé, lekker. De meest vervuilde zeeën op aarde, zo'n beetje, omdat er alleen maar de straat van Gibraltar uh, is de enige uitgang van de hele Middellandse Zee. Dus dat blijft dat is... allemaal een beetje binnen, ja. binnen die pool. Juist. Ja. En toen dacht ik, kijk, dat Jozo, dat, dat Jozo -zout wat in Twente wordt uh, opgepompt. Oh. dat is een, uit een Oerzee, ik geloof 100 miljoen jaar geleden. Ja. En ja, daar, daar piste misschien eens een keer een belorige dinosaurus in die zee. Ja. Maar verder is dat natuurlijk <laughs> uh, ongekend puur vergeleken met de Middellandse Zee. En dat zout, dat koop je, ik geloof, voor 25 cent heb je een kilo. Ja. Eh, of wij gebruiken het om mee te strooien. Ja. Maar wat is er nou zo geweldig aan dat zeezout? Als je bedenkt dat dat toch uit ontzettend, en niet alleen de Middellandse Zee, maar natuurlijk elke zee op aarde, is ongekend smeriger als die Oerzeeën van 100 miljoen jaar geleden. Ja. En toch is dat zout, dat wordt echt met de neus aangekeken, hoe noem je dat? <laughs> eh, daar hè? kijken we op neer, daar halen we de daar neus voor we op, neer. op. Ja. En ik denk van ja, dat zout is volgens mij zo ontzettend veel puurder en reiner als het, uh, het, het zeezout wat tegenwoordig wel. Oh, oh ja, zelfs boter, ja, zeezout, zeezout. Ja, en ik denk van hoe zit dat nou? Ja. Van en nou, is het even. En dat is een vraag en ik heb hem zelfs gegoogeld. Ik heb echt gezocht Kijk, om ik een antwoord kon te vinden. Dat zijn de vragen. Maar Erik, ja? even voor mij, ja, want ik, ik uh, op zich kom ik niet zo vaak in de keuken. Maar um, uh, zeezout, dat is van dat zout wat in van die grote stukken komt. En dan moet je zo in een. Ja, ik heb zo'n maler, weet je wel. Echt kristallen zijn het. Maar dat is, dat is het verschil tussen zeezout en gewoon zout. Het is niet zo dat je gewoon zout ook in van die hele kleine korreltjes ik, in hebt. Nee, ja, ik heb ook, ik oh. ook een pak zeezout. En dat is gewoon net als Jozo zout. Dat is heel oh. fijn. Oh. Dat heb je ook hoor. Dat maakt natuurlijk niks uit. Dat kun je, zeezout uh, kun je ook fijn malen. En waarom heb je dan dat zeezout gekocht? Ja, toch ook een beetje meegaan met... Uh, ja, eerlijk is eerlijk, meegaan met, uh, met de moderne gedachte. Zo van, ja, zeezout, nou, dat zou helemaal te gek zijn. Ja, als ik visite krijg. En ik, ja, en ik kwam toen tegen, ik weet niet meer, ik ben altijd heen geloof ik, van zeezout uit de Camargue. ik denk, nou, dat kopen we Dat klinkt vet. luxe, ja. Dat klinkt te vet. Heb je ook, en, uh, en, heb je ook rietsuiker? Ja, dat idee. Ja. Okay. Ja, en toen, toen, toen, toen las ik een stuk over de Middellandse Zee, dat die echt zoveel pest is. Ik denk shit, ja, en ik heb, ik heb dat zeezout. En zit dat ik met mijn de pakje over heerlijke zeezout. Wat is nou, en is dan dat Jozo-zout van een paar kilometer diep, is dat niet oneindig veel reiner en zuiverder als dat zeezout uit de kamaar? Wat ik nou met de hele blitsloop te maken? <laughs> Ik vind het een uh, gewel ik vind het een, echt een, een vraag met een sterretje, vind ik het. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik, vind nee, het ik heb het niet kunnen vragen. vinden. Ik heb, er echt, nee. ik heb er echt op het, uh, een poosje zitten googelen en zoeken. Maar ik, ik kan er niks mee. Ik denk, nou, dit gooi ik in de groep. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Het is geen flauwe vraag. Dankjewel. Maar ik vraag me altijd af met die... Uh, uh, want ik vind het namelijk ook zo vies als het... Als het, van, het is dus niet afhankelijk van dat het zeezout is. Maar... Die grote stukken, die haal je dan door die maler. Ja. En, dan, en dan blijf je dus die korreltjes een beetje proeven. Alsof je op zand zit te kouwen. Ja, vind ja, ik ook nog eens een nadeel. Weer... Ja, dat heeft toch ook wel weer zijn... Uh... Charme. te genoegen, hoor. <laughs> ja, Goed, dat... Erik, ik, uh, ik ga eens even kijken of ik erachter kan komen. Ik hoop het, want ik vind het echt een leuke vraag. Ik ben, ik ben er echt benieuwd naar. Van. Snap je, die Jozo, dat moet, is volgens mij zo ontzettend veel puurder. En dat flikkeren wij op straat als het sneeuwt. Ja, het is niet ingewikkeld. Nee, dat is weer wat anders, toch? Ga nee, nou niet ook op, op, nog strooisouten? Op, dat nee, dat, dat is niet op hetzelfde. Dat Jozo, dat, dat, dat, dat zout dat ja, bij ja. uh, strooisout, dat wordt ja. gewoon opgepompt in Twente. Wie uh, kan er even het verschil tussen alle soorten zout duiden? 0800 1121. Dankjewel, okay. Erik. Hey, fijne avond. Helemaal hetzelfde. Goeie vrijdag. Okay. Doei doei. Dag. Um, Jos. Ja, hallo. Hallo. Hey. Dag Astrid, hoe is het? Met mij is het goed. Hoe is het met jou, Jos? Nou, beter dan ik ooit had mogen dromen. Echt waar? Ja, fantastisch. Wat is, wat is er gebeurd in je leven dan? Nou, dat is eigenlijk tegelijk het antwoord op een vraag. Oh. Ik, ik heb ook nog een paashaasvraag die ik erin wou gooien. Maar wat er gebeurd is, is dat ik op een gegeven moment ontdekte... dat als ik uh, zeg maar ontspannen naar binnen ga... dat ik dan ontzettend blij word. Dat is het eigenlijk. Als je ontspannen naar binnen gaat? Ja, en dat is ook stevens de antwoord op de vraag van, uh, van de adem. Ik weet niet of je de Iceman kent. Die, ja. die zit dan een uur in een bak ijs. Ja. Dan doet die ademhalingstechnieken... En die zijn ze in het radbouw. Ik ben gezondheidswetenschapper, dat weet je nog wel van de vorige keer, denk ik. Ja. Uh, dan gaat hij dus heel diep ontspannen via de adem. En dat verandert er dus iets in zijn uh, doorbloeding. Maar ook hij kan dus de temperatuur van zijn lichaam constant op 37 houden. Ja. En zijn huid is dan, maakt hij een buffer. Dat doet hij allemaal via de adem. Ja. En uh, dat zijn ze nou aan het onderzoeken hoe dat fysiek. Uh, uh, allemaal precies werkt in het rotbouw met zijn immuunsysteem. Dus dat, over een jaar weten we meer. Nee. Maar wat ik je al nu kan zeggen is... Uh, weet je wat het grootste geheim van het hele leven is? Nee, wat is het grootste geheim van het hele leven? Ja, en weet je waarom we allemaal hier op aarde zijn? Dus nou, nou... Nou, in de adem, daar zit het grootste geheim van het hele leven. Daar zit de liefde, de ontspanning. Bijvoorbeeld toen mijn zoon geboren werd, Ammar, die is nu twintig. Weet je wat er toen in hem kwam? Um, nee. De adem. Toen die geboren werd, Ja. je de adem mee. Dus die adem is nou een miljard keer meer belangrijk dan ik nu besef. En ik ja. besef al heel veel van de adem hoor. Want als je je laatste adem uitblaast. Ja, toen mijn broer overleed aan kanker en toen de hele familie bij hem zat. Ja, wat dan gebeurt is, dan gaat die adem daaruit. En wat ik dan waarnem, en de rest helaas niet. Hmm. Ik zie dan dat ja, wat die adem is. Omdat ik dat in mezelf kan ervaren. wat adem is namelijk ontzettend veel liefde. En ontzettend veel uh, ja, licht. En ontzettend veel kracht. Maar op het fysiologische niveau snap ik het ook. Snap je? Het yeah. is dus waar wat de zuster zei tegen jou. De, die helpt met kinderen op, op de aarde neerzetten. Namelijk, je krijgt natuurlijk met adem uh, veel betere doorbloeding, maar als je ophoudt met ademen dan houdt het hart en, en de, de hersenen meteen ook op. Ja. Ja. Dus de, de hersenen hebben wel degelijk zuurstof van bloed nodig. Ja. En nog, weet je wel? Maar een ander ding wat heel belangrijk is, je raakt een hele diepe ontspanning. Als je dus leert dus is nu in Robert Universiteit ook onderzoek naar mindfulness, dat ken je wel. Ja, dat je de, ja, dat ja. Je, je gedachten wat meer erbij houdt. Dus dat je ja, maar dat is niet ook, gedachteloos dat zit eten en koud. En, uh, ja, ja. Ja, ja, met visualisatie en adem werkt dat. Oh. En de combinatie van visualisatie en adem werkt veel sterker. Maar je kunt ook nog veel dieper gaan uh, uh, achter de ademhaling. Maar goed, dat lijkt je wel een andere keer uit. Maar ik wil het nou even simpel houden. Ja, met hou het simpel. Mensen. Ja. Um, maar je ging even, want je zegt uh, dat je even het geheim van het leven... en waarom zijn we op aarde, maar dat heeft allemaal met adem te maken. Ja, we zijn allemaal op aarde om, om te leren wat liefde is... Oh. en anderen te leren liefhebben. Maar je kunt dat alleen ontdekken, heb ik ontdekt... Ja. Uh, heb ik uh, gemerkt, als je heel diep... Vier, ik, heb, ja, ik heb ook een ongeluk gehad, daar had ik al veel, veel van geleerd... en in coma geleerd. Toen ik terugkwam, na uh, 15 jaar worstelen, ja. toen merkte ik... Uh, dat die adem het grootste geheim is. Want die liefde, als ik heel diep naar binnen ga met de ademhaling, dan ervaar ik heel veel liefde. En dan wil ik daarna, dan kan ik ook als ik dus mensen aankijk, uh, dus ook de vraag wat is het verschil tussen een fotocamera en een oog. Weet je wat het verschil is? Tussen een fotocamera en een oog? Ja, jouw dat ogen. Dat ziet er sowieso anders uit. Ja, het verschil ja. tussen jouw ogen en een fotocamera. Ja. Weet je dus jij kan ook fotograferen of filmen met je ogen als het ware. Maar wat is nou het essentiële verschil tussen of een videocamera of een fotocamera aan jouw ogen? Wat is het essentie? Ik kan het beeld niet opslaan. Bewaren. Nou, essentie, ja, ook dat, maar de essentie. Oh, ook dat een kleine detail. De essentie ja. Astrid is dat jij kan voelen. Dus als ik, en mijn vader heeft me dat ook geleerd, kijk mensen in de ogen. Ik kan voelen. En ik kan dus ook uh, uh, mezelf voelen, maar ook als ik in de ogen kijk, kan ik die ander voelen. Uh, waarnemen, bewustzijn zit daarachter. Snap je? Ja. Dus die ogen is een veel genialer apparaat dan welke videocamera. Maar wat, uh, oké, okay, ik hoor het al. We kunnen uren praten, maar ik wil heel graag, uh, als je er toch bent en wij zijn er ook, ja? even het geheim van het leven. Oké. Okay. Het uh, liefde kun je ervaren door naar binnen te gaan en te mediteren via die meditatie. En, maar kun je even op beginnersniveau eventjes, uh, uitleggen hoe we dat doen? Uh, nou, je kunt, uh, er is een website en die legt je uit hoe je dat kan doen. Dat is WOPG.org <laughs> en daar kan je dat leren. Oké, okay, WOPG.org. Daar kan je leren naar binnen te gaan, maar de essentie is... Uh, ik zal een voorbeeld geven. Ik zei dat net tegen een psycholoog. Die geeft training een vriend van mij. En toen zei ik, uh, als je heel verward bent en je gaat boogschieten, schiet je alles mis. Dan schiet je niet eens op de schijf, weet je wel. Ja. Als je leert focussen, ja. schiet je ze allemaal in de roos. Oh. Als je echt, echt heel gefocust bent, weet je wel. Ja, dan moet je ook goede spullen hebben en nog een klein beetje aanleg. Ja, precies. Je moet aanleg hebben ja. en oefenen. Het belangrijkste is oefenen. Oké. Okay. Had je dus nog een mee... vraag? Hè? Had je nog een vraag? Ja, mijn vraag uh, is eigenlijk... Uh, uh, wat is de betekenis... Uh, een paashaarsvraag of een pinkstervraag... Wat is de betekenis van de herijzenis van Christus... en ook dat vlammetje wat boven het hoofd zit op die foto's... weet je wel, bij de pinksteren? Um, nee... Ik hoor aan de manier waarop je het vraagt dat ik het hoor te weten, maar er zit ergens een vlammetje. Ja, ja. pinksteren is, is uh, dan, uh, dan komt er een vlammetje te zien boven het hoofd van al de leerlingen van Jezus. Oh, oh dat wist ik dan weer niet. Ik ja, had echt, uh, echt beter moeten opletten. Ja. Maar <lacht> en, uh, wat wil je allemaal, uit. want uh, eigenlijk wil je gewoon de betekenis van pinksteren weten, als ik het goed begrijp. Ja, de essentie. Maar want... van pinksteren? Ja, dus van dat vlammetje. Wat, doet Jezus, wat gaf Jezus eigenlijk aan die leerlingen? Hmm. En wat, wat was de betekenis? Want hij deed iets met die leerlingen... en dan krijgen ze allemaal een vlammetje boven hun hoofd of een aura. Oh. Weet je wel. Maar dat wordt meestal eh, op schilderijen afgebeeld als een vlammetje. Eh, maar zo te horen heb je die schilderijen nooit gezien. Nou ja, wel eens gezien, maar ik had me nooit gerealiseerd... dat er een vlammetje bij kwam kijken. Ja, dat vlammetje had dus iets te maken met... Uh, ja, wat Jezus, Jezus deed iets bij die leerlingen. En uh, ja, dus de vraag is, wat betekent dat vlammetje? Maar ik heb altijd, ik heb altijd geleerd, um, uh, pinksteren is de verspreiding van de he heilige geest over aarde. Ja. En, en wat is dat, de heilige geest? Ja. Dat wil je eigenlijk weten. Wat, wat is de heilige oh, geest? Oh, dat is altijd he oh. ja, dat is heel ingewikkeld. Maar dat geeft niet, want er gaan mensen over bellen die dat in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen. Dat is fijn. Maar dus, maar dus even terugkeren naar de adem. Ja. Om dat nog even af te ronden. Want daarna moet je weer naar een ander toe. Hè? Ja, we gaan even terug naar de adem. Ja. Ja, de adem. Eén ja. vraagje. Hè, maar dat, dat, Ik zal je zo het antwoord geven. Wat is kostbaarder, één ademhaling ja. of alle goud en alle diamant en alle geld van de hele wereld? Ik heb het gevoel dat ik nu moet zeggen één ademhaling. Als je die ene ademhaling niet hebt, Astrid, of mijn zoon, toen hij geboren werd. Dan ja. is hij dood. Dus dan zal hij nooit dat goud... En die diamanten en al, al die... Uh, Daarvan kunnen genieten. Dus hoe rijk ben jij, met elke ademhaling krijg jij meer dan ja. alle goud en diamanten van de hele wereld. Dat is ook de reden waarom ik, ik en ook jij dus, ik de rijkste man ter wereld ben. Maar nu ben jij ook de rijkste vrouw ter wereld. Ik word wel een beetje kortademig van, van dit gesprek. <lacht> moet nee, sorry, maar... halen, moet je moet niet nadenken over ademhalen. Dat is iets wat moet je gewoon moet doen. Leiden. Nee, maar ja. de adem is heel kostbaar. Ja. Zonder die adem ben je gewoon dood. Dat lijkt me een hele mooie conclusie. Dank je wel, Jos. En daar word je heel gelukkig van, van ademen. Nou, dan ga ik dat doen. Dank je wel. Dag! Even diep ademhalen en bellen. 0800 1121. uit goede tijden, slechte tijden. Linda, Roos en Jessica. En ademnood was dat. 0800 1121. Dat nummer kun je bellen met al je vragen en antwoorden op de vragen die openstaan. Zoals waarom plastic verpakkingen kleven aan je handen. Waarom er deukjes zitten in een golfbal. Uh, waarom zeezout zo ...in en hip is en of dat nou echt zoveel beter is dan gewone zout. En uh, ja, Jos wil graag weten waarom de verspreiding van de heilige geest... ...wordt uitgebeeld met vlammetjes op schilderijen. 0800-1121 voor al je antwoorden. Ben of Frans, kan allebei. Dag zuster Astrid met Ben Basses. Hallo Ben. Dag zuster. zeg Uitstreet, het volgende... Ja, dit is iets, na nou, deze lange adem die je net nodig had, of die we nodig hadden ja. bij de filosofische verhandelingen, ja. nu, een hele nu een hele platte vraag. Oké. Okay. Het, het volgende. Ja. Er is al heel lang, wordt er al gesproken, over het Wigapolder. Ja. En nu is het weer, opnieuw is het weer in discussie omdat er nou toch weer misschien de helft onder water gezet wordt. En, en terwijl we al hebben gezegd, dat gebeurt niet. Maar het volgende, wat ik niet begrijp... En ik heb het vele mensen gevraagd, ik kon er geen antwoord op geven... Wat toch de drijfveer van de Belgen in het recht is... Om continu erop te hameren dat Nederland een stuk uh, land ter beschikking gaat stellen. Uh, voor de natuur. Omdat de, de, de west die wordt... Ten behoeve van de zeeschepen voor Antwerpen, wordt die uitgediept en verbreed. En dat gaat ten koste dan van land en dan moet er weer compensatie komen voor de natuur. En, maar wat een bedreig is, want Nederland doet het ten behoeve van België. En die Belgen zitten met te hameren dat Nederland een stuk natuur opoffert. Of een ander stuk natuur gaat maken. En dat begrijp ik niet waar ze het recht van aanhalen, maar ook wat de drijfveer is, waarom ze dat doen. Je zou toch dus zeggen, wees blij alsjeblieft, Het Nederland van zijn grondgebied, dat ze iets ten behoeve van de Belgen willen doen. Waar de Belgische scheepvaart, terwijl het ook weer concurrentie geeft voor Rotterdam natuurlijk, als zij een grote haven hebben in, in Antwerpen. Maar als dus, ik je zo hoor ben, dan woon je in Zeeland, of niet? Nee, ik woon in, wow. in, in Haartje, Amsterdam. Oh, en toch boos over de, over, over de uh, het Wiegenpolder. Ja, omdat er dingen zijn dat ik zeg, nou ik begrijp dat niet. En, en, en ja, dan probeer ik altijd wel een beetje de vinger achter te krijgen. En omdat ik ook, ik moet zeggen, dat is zo'n een, zo een raar spel wat er gebeurt. Ja. Eh, we hebben een, nou ja, laat ik niet de politiek, dat is een politieke kwestie, maar laat ik niet de politiek erbij halen. Maar we hebben een staatssecretaris die van ponies houdt en die, die belooft, Ja, geef meneer Bleeker maar weer de schuld. Die belooft dan weer dat het, <laughs> dat het niet onder water komt en nou gaat hij weer voor de helft en... en, en en dan dacht ik, ja, die, die, die, die zeven, die hebben één, uh, één, groot, uh, één grote groep. En dat is toch et emergo. En uh, ja, worstelen enkel boven. En waar uh, ja. die zeven dan maar boven komen. Maar nogmaals, ik begrijp die Belgen niet zo. Dat, uh, nee, maar heel even voor de mensen die nog nooit van de, het Wiegepolder hebben gehoord. Ja. Het is een uh, natuurgebied... Oh ja, eigenlijk. Nou, op nee, het is, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is landbouwgebied. Het is een ingepolderd stuk. Ho -ho, het is ja. landbouwgebied. Ja. Maar maar dat daar moeten ze dan een stuk ten onder water gaan zetten. ook ten compensatie van de, van de ja van, van de ...de verbreding van de Westerschelde, ja. dat het dus daar weer land afgaat en, dan moet het, en, en natuurgebied afgaat. En dan moet dat een natuurgebied worden om het onder water te zetten. Ja, en, en het, is het is eigenlijk, maar het heeft ook te maken met uh, uh, uh, in België het, um, uh, het, uh, uh, het vaarverkeer, zeg maar. Ja, want, want daarom wordt die Westerschelde verbreed en uitgediept... Ja. Dat, be, ...dat de Antwerpse haven grotere zeeschepen kan hebben. Ja. Begrijp je? dit dus ja. wij zijn zo heel lief om, om dat te doen in een stuk van, van, van het land aan de, aan de kant van de Westerschelde. Dus om dat, om dat af te graven. De behoeven ook voor de Belgen, de zeeschepen. Ja. de ten koste van onze haven in Rotterdam, want daardoor kunnen weer grotere schepen aanwerpen toe. Maar goed, zo zijn wij Hollanders. Die zijn altijd lief natuurlijk voor de Belgen. Ja, maar, nou oké, okay. maar nu gaan we in op het uh, inhoudelijker, want uh, ja. zo af en toe kan uh, Rotterdam ook wel een klein beetje uh, on de, de uh, uh, ontlasting van de het vaarverkeer gebruiken. Dus wat dat betreft hoeft het helemaal niet verkeerd uit te pakken, maar... Ja, maar hoe wordt in Amsterdam gezegd over Rotterdam, hè. Nou, dat is toch ja, niet Rotterdam <laughs> dan moet niet. het toch echt wel Rotterdam zijn. Oh, nee, okay. maar, maar de, ja. in Zeeland is iedereen in de rep en roer, want uh, je gaat dus eigenlijk gewoon inderdaad een stuk land onder water zetten. Ja. Ja, land, uh, Goede landbouwgrond. Ja, ja, precies. En uh, eigenlijk vraag jij je nu af waarom we toegeven aan de Belgen. Als Nederlandse regering zijn er dan. Ja, ook dat Belgen. Maar, maar wat die is dat wij daar een apart stuk natuur ook voor moeten inleveren. Terwijl wij juist iets doen ten, ja, ten faveur van de Belgen. Ja, ja, ja. Dat denk je van. als, als Belgen zijn, dan zou zeg je zeggen: nou, hartstikke fijn, dankjewel, Nederland, dat wij. Dat, dat jullie dat doen voor ons. Maar is het niet, krijgen wij dan niet meer patat of zo? Zeg maar, ja, nee, ik bedoel, ik, ja, maar we maken nu een beetje een het... grapje van... maar dat wij nee, weer de... iets in ruil daarvoor krijgen van de Belgen. Ja, ja maar wat jij zei van die patat, ja, de, ja. de olie is weer duur tegenwoordig. Ja. Dus <laughs> heeft dat heeft elkaar weer op natuurlijk. Nee, nee maar ik bedoel, er deel. zal toch wel iets van een uh, uh, onderlinge uh, onderhandeling aan vooraf gaan? Ja, maar dat vraag ik me nou juist af. En niemand yeah. heeft er ooit antwoord op kunnen geven. En ik heb het vrij breed gevraagd om me heen, hoor, moet ik zeggen. Oké, okay. nou. En de okay. mensen weten. En, en dan, ja, als dit, als dit binnen is bij jou, heb ik nog een, een antwoord, denk ik, op die manier van die, van die vlammetjes. Ja. Yeah. Kijk, Pinkster dat is, is, heeft het verhaal dat de Heilige Geest nederdaalde op aarde. Ja. Yeah. En daarmee eh, gaf hij dus ook, ook zeg maar de wijsheid aan de discipelen. Ja. Van, uh, van Jezus. Dus er ging en ze een, een licht een op. Sorry? Er ging ze een licht op. Exact. <laughs> en dus de, de gaf wij wijzeh. En werden ze ook uitgezonden over, het, uh, over de wereld, zeg maar, om, om, om, het, om het, het licht te verkondigen. Ja. Zo heb ik altijd gezien en geleerd dat, wat die vlammetjes moesten betekenen. Maar ja, die vlammetjes is natuurlijk ook een, een, een, een, een, een is ooit afkomstig van schilders geweest... die dat natuurlijk neergezet hebben. natuurlijk. Ja, het is natuurlijk gewoon een symbooltje. Af, net als laatste avond van Leonardo da Vinci, hè? Dat, dat is ook zo geportretteerd... Uh, dat de mensen allemaal aan één kant van de tafel zitten... wat natuurlijk ook nooit was. Staan er ook vlammetjes op? Nee, daar staan geen vlammetjes op. Nee, ik, dat ik, weet, bedoel... ik weet het dus niet, hè? Ik, ik nee, realiseer nee, nee, nee. me nu dat ik nooit op de vlammetjes gelet hebt. heb... Nee, maar bij jou gaat toch vaak wel een lichtje op? Bij mij gaat af en toe wel een lichtje op. Maar dat is gewoon een. een uh, tegenwoordig is dat een ledlampje. Ja, ja. En dat is weer met een lantaarntje te zoeken. Ja, maar in die tijd waren het nog uh, vlammetjes. <laughs> ja, en kaarsen. Hè? Ook, ja. Nou, Ben. De, ik ga, hoop ik hoop onzin, dat er... Hoop onzin, maar er zit toch wel... Een, de basis een, een, een, een is altijd, uh, ik wilde net zeggen, de basis is altijd hardcore informatie hoor. Dus ik, ik vraag me af of er uh, iemand wakker is met verstand van de het Wiegenpolder. Ik hoop het ook. En anders misschien, weet jij het wel, van Bleker, bel hem eens op. Ik heb het wel. Maar ja, ik ben niet zo van mensen wakker bellen. Nee, dan laat, je het, dan laat je het degene doen bij jou de telefoon mag doe jij het niet. Nee, het is niet dat ik bang ben, ben maar ik vind het gewoon zo onaardig. Ja, maar, nee, maar als jij het niet doet, dan ligt het toch niet bij jou? Nee, daar zit wel wat in. Nou, ik denk er nog even over na, maar misschien dat ik gered word door iemand die er verstand van heeft... en gewoon zelf even belt naar 0800-1121. Ja, en met het oog op plaats heeft veel wijsheid. Ja, nou, dat heb ik nodig. Okay. Dankjewel, Ben. Dag. <laughs> Dag. 0800 1121. Frans. Uh, Goedendag. Ik spreek met Frans uit Amsterdam. Dag, Frans uit Amsterdam. Ik heb het volgende probleempje. Ja. Misschien dat iemand me helpen kan. Ja. Al, uh, nou, laten we zeggen 20 jaar. Het kan langer zijn, dat weet ik niet. Ik heb, ik heb kabel van UPC en <laughs> ik ontvang alle netten perfect. Behalve RTL 4. Die nou, blijft ja. een beetje sneeuwen. Ja. En daar is al zoveel mee geprobeerd. Er is al drie keer UPC hier geweest. Die heeft uh, de kabel doorgemeten. Die dus zegt het signaal is perfect. En ze hebben zelfs een keer een nieuwe contactdoos hebben ze geplaatst. Maar het blijft. Ze zeggen het ligt aan uw TV. Daar heb ik in die tijd al, al drie nieuwe tv's gehad. En uh, een paar dagen geleden uh, weer een nieuwe. En het blijft gewoon. Dat RTL4 alleen blijft sneeuwig. En uh, nou, ze hebben dat hier geïnstalleerd, alle netten geïnstalleerd. En die FTL 4 hebben ze proberen met fijnafstelling en zo. Maar het blijft te zeggen, het ligt aan uw kabel, zeggen ze, maar daar ligt het absoluut niet aan. En geloof me, ik heb van alles geprobeerd. Ik heb het toestel al op een andere plaat gezet. Ik heb al een paar keer een nieuwe tv-kabel gekocht. Maar het blijft gewoon. Het is niet te geloven. Maar ja, ja, ja, ja. En, en ja, ik ga me afvragen of er misschien iets... Wat erop stoort of zo. Dat idee. Maar... Waar zit je? Ik zit in een flat in amsterdam oost Oh ja, dat zei je natuurlijk. Niet. En ik ja. heb uh, buren gevraagd. Buren hebben perfect beeld. die hebben daar helemaal nou, ja. geen van. Dus, we zitten dus op, op één kabel die van boven naar beneden loopt. In beneden en boven Die hebben gewoon beeld. die hebben helemaal uh, het sneeuw niet. En ik heb het wel <lacht> op het ene net. Alleen ben het hier op vier. Misschien maken zij het op. Ik heb geen idee wat het is. <laughs> ja, wat ik zou nog kunnen denken. Slechte verbinding met Luxemburg. Maar ja, als het ja, Maar echt... dan, moet, dan moeten al die andere netten toch ook slecht zijn. Het ja. is maar één net. Het is alleen maar RTL4, meer niet. Het is raar. Het is heel vreemd. Het is... het toestel verplaatst, op een andere plaats gezet. en, en, en... <laughs> Nou zijn ze een paar dagen geleden hier gekomen van WCC. We hebben het nieuwe toestel neergezet, hebben geïnstalleerd. Ik zei, hé, hey, dat uh, RTL4, dat sneeuwt. Ik zei, ja, dat heb ik al... al. Zolang ik een kabel heb, heb ik er al last van. Maar waarom wil je uit heel 4 kijken? Nou, in, uh, laten we beginnen. Ik kan sowieso niet kijken, want ik, ik ben blind. Ik <laughs> ben uh, vijf jaar blind, maar daarvoor uh, ja, kon ik het zelf nog zien, het probleem. En nu hoor ik het dus van mijn vrouw en mijn dochter. En, oh, oké. Okay. Maar uh, wat willen zij kijken of wat wil jij luisteren? Nou, ik, ik luister alleen maar uh, naar uh, 1, 2 en 3. Oh. En voor de rest niets. Maar ja, mijn dochter die zal wel eens... Uh, willen luisteren, denk ik of zo. Ik Die wil de Voice of Holland. Uh... Bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja, dat snap ik dan wel weer. Maar ja, kijk, al, al, al kijk je niet naar, je wilt toch hebben dat iets goed is. <laughs> nee, Frans. Als je er niet naar kijkt en niet naar luistert, dan hoeft hij het ook niet goed te ah, doen. Nou, niet voor mezelf. Niet voor nee, zelf, precies. Maar, nee. Maar, uh... nee, maar ja. Ja. ja. Ja, het, maar het, het gaat je ook dwars zitten op een gegeven moment. een paar keer per jaar, als het is na nou, een miljoen jacht, het is altijd op RTL4, ja. ja, dat komt weer. En, en hoe dan, erg is het? Maar ik heb er geen last van, ik luister alleen maar... Maar naar, als, je, uh, als je aan je dochter vraagt wat ze, waar ze last van heeft, dan heeft ze sneeuw. Ja, alleen RTL4. En, en is het jaar, erg sneeuw, op, of zie je... De laatste vijf jaar heb ik het dus niet meer gezien, maar het is nog steeds, zegt ze. Het is... Uh, maar komen, komen Wendy van Dijk en Martijn Krabbe er wel een beetje doorheen? Of is ik het echt alleen idee. maar sneeuw? Teg ik het, uh, mijn zender is het niet echt. Ik, uh, ik luister alleen naar de publiek om op. Maar voor de rest... Uh, en, en kijk je analoog? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, nee. Uh, nee, dat dacht ik niet. Dat oh. weet ik zelf niet. Heb even. je digitale televisie? Ja, ja, ja. En, maar heb je hem daar dan ook op staan? Ja. Kan ook nog, hè? Ja, nou, er is al van alles geprobeerd. Ik bedoel, een sorteur hebben. Ja, dat precies, geprobeerd. die zouden en, dat en, dan en die gemerkt moeten hebben. 4. Nou, wie weet, uh, belt er nog iemand over? Laten we het ja, hopen. Ik hoop dat iemand. Maar, want het is raar dat alleen RTL4 dat heeft. Dat, dat is raar. Dat is, een, uh, dat, dat is wel een wel. aardstraal die een hekel heeft aan Martijn Crabé. Zoiets is het, <laughs> denk ik. Ik, uh, ik ga mijn best voor je doen. Oké, okay, we wachten af. Bedankt voor het bellen, hè? Hey, bedankt. Dag. Dag. Frans, dat was dat. Die uh, uh, ja, geen goede ontvangst heeft van RTL 4 en van alle andere zenders wel. Nou, als je enig idee hebt waar dat aan kan liggen... Laat het even weten. 0800-1121. En ook die Wiegenpolder. Als je er verstand van hebt of je kent iemand die er verstand van heeft... bel diegene even wakker en laat hem bellen naar 0800-1121.